Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Kasper Meijer met het NOS journaal. De spaartaks die spaarders en beleggers jarenlang hebben betaald over hun vermogen... was in strijd met de wet. Dat is het oordeel van de Hoge Raad. In 2017 en 2018 ging de belasting onterecht uit van hoge rendementen... terwijl die in werkelijkheid lager waren... Veel spaarders en beleggers maakten bezwaar. De Hoge Raad heeft nu een uitspraak gedaan in één zaak. De Bond van Belastingbetalers spreekt van een geweldige overwinning... en zegt dat 1 miljoen burgers nu gecompenseerd moeten worden. DigiD lijkt te kampen met een storing. Sinds vanochtend komen daar steeds meer meldingen van binnen... bij de website allestoringen.nl. Inmiddels staat de teller op ruim duizend meldingen. DigiD wordt onder meer gebruikt om een afspraak te maken... voor een coronatest bij de GGD... Of mensen door de storing geen afspraak kunnen maken is nog niet duidelijk. Woordvoerder van de GGD zei tegen persbureau ANP dat het daar nog geen melding van heeft binnengekregen. In een woning in Enschede is een Duitser opgepakt die is veroordeeld voor de moord op een 16-jarig meisje. De politie van Münster meldt dat de 56-jarige Ralf H. dinsdagavond de Duitse stad uit was gevlucht nadat hij zijn enkelband had losgemaakt. Nederlandse agenten hebben haar gearresteerd. Hij kreeg in januari dit jaar levenslang voor de moord op een meisje van 16 in 1993. Door een procedurefout zat hij niet in de cel. Er is nog steeds onzekerheid over het herstel van Amy Pieters. De 30-jarige wilrenster kwam donderdag ongelukkig ten val tijdens een trainingskamp in Spanje... ...werd later op de dag geopereerd aan haar hoofd. Ze wordt de komende dagen in kunstmatige coma gehouden, meldt Wielerbond KNWU... De operatie is succesvol verlopen. De artsen kunnen echter nog niets zeggen over de ontstaande schade. Dat kan pas als ze haar laten ontwaken. Het weer bewolkt wat motregen. Het wordt 6 tot 9 graden. In de loop van de dag wordt het kouder. Morgen op eerste kerstdag is in het zuiden regen en natte sneeuw in een graad of 3. In het noorden af en toe zon en daar blijft het een paar graden vriezen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A10, de ring van Amsterdam, bij knooppunt Amstel. Vanaf knooppunt de Nieuwe Meer is de vertraging iets minder dan 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dit is kerst met ZFM. Met men nu. ZFM luncht. Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Weekend, weekend.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 Vaders bed was leeg en ik zei dat zij niet in de scheur mocht komen. En als ze lief ging spelen, dat ze dan wat lekkers kreeg. Ja, leuk lief, blijf een mooi lied. Blijft een mooi nummer. Hè? We hebben straks het antwoord van Flappy. Oké, okay, nou ben heel benieuwd. Ja. ja. Maar uh, welkom uh, luisteraars. Ja. Uh, welkom Marja. Welkom. En... Vast de beste wensen. Fijne feestdagen. Fijne feestdagen en een goede ja. start, zoals ZFM zegt, ja. Ja. ja. ja. En wat is jouw nieuws deze week? Mijn nieuws deze week? Ja, dat het kerst is. Ja, voor de rest eigenlijk weinig. Dat het kerst is? Ja. Ga je nog koken, uitgebreid koken of zo? Nee, nee, nee, nee. Want als we erheen... Ik heb zelfs de kinderen... Ik zou er eigenlijk 2 twee januari met alle kinderen... een soort aangekleden borrel doen. Ja. Maar ja, dat zijn veel meer dan twee. Dat, uh, ik, heb het, uh, ik heb het hele festival doorgeschoven naar de zomer. Oh, oké. Okay. Maar ja, met kerst mag je met vier. Ja, maar ik heb alleen al... We hebben samen al vijf kinderen. Ja, dat ja. met aanhang en kleinkinderen. Ja, okay. ja. Ja. En het is een advies, hè? Het is geen... Uh... Ja, maar ja, dan, dan nog. Nou, maar dan ben gewoon... je goed bezig, dat vind ik ook. Ja, ik dat de, is... laat ik het lekker naar de zomer. Ik vond de kinderen dat ook wel prettig. Dus, uh, <laughs> ik heb toen ik werkte ook een keer gedaan, hoor. Uh, Kerst naar uh, 26 januari verschoven. 26 januari. Ja. ja. weet weet wel, er is zo'n tentje, een strandtent. Die viert Kerstmis ook aan het eind van het seizoen ja. of zo. Ik heb het een keer gedaan. Ja? Was, uh, een, uh, we vrienden van, de, van een of andere paardensite hebben we in augustus kerst gevierd. Dat oh. was leuk. is In augustus, leuk. ja. Met kerstmutsen ja. en iedereen in kerstkleding. Ja, en, ja, ja. Ja, dat was echt heel leuk. Nou, dat heb je in uh, Nieuw-Zeeland, zoals Australië met kerst. Nou, ja, dat is toch geen leuke sfeer. Nee. Ja, nee je hebt geen sneeuw, je, je bent... hebt geen kou en zo. En die lampjes, die, ja, het is lang licht en zo. Dus het is geen ja. echte kerstsfeer, nee. Nou ja, ja ik, weet, ik weet wel dat mijn, mijn ooms wonen in, uh, in Australië. Ja. En daar kregen we dan altijd kerstkaarten van. Maar dat was inderdaad met de strand. <lacht> ja. <lacht> Zon overgoten en zo. En dus ja. dat vond ik altijd wel heel erg raar. Ja, dat vind ik ook. Het is een hele, een hele andere beleving. Dat klopt, ja. ja, ja. Maar dat geeft niet. Het is ook leuk. Nee. Ja. Heel apart. Dus, uh, dus heel maar naar uh, het antwoord van Flappy We gaan luisteren. We gaan het antwoord van Flappy horen. Daar komt iets. Dus, uh... Ja Dat ik zo ontspannen flink Beetje kruieinde, hè? Kruieinde, hè? <laughs> ja, ja, ja, ja. Eigenlijk mag dat ook. Dus. Ja. ja. Je moet er niet lang over nadenken, nee. Nee, maar dat moet je ook zeker niet doen. Over een hoop dingen niet, volgens mij. <laughs> <Nee>. Euthanasiemachine? <laughs> ja, dat is... Dat, wetenschap in beeld. Dat is in... Uh, Waar was het uh, Zwitserland. Hebben ze een uh, euthanasiemachine uitgevonden. Ja. Het uh, is een 3D-geprinte capsule die het leven... Uh, pijnloos beëindigd. En wat, wat doen ze dan? Ze doen, we uh, kijken, uh, CO2 geloof ik doen ze erin. Waardoor je eigenlijk, uh, ja, of iets slaap valt en dan... Uh, oh, oké. Okay. Ja, ja, je kunt ja. dan vervoeren naar de locatie, naar kleus, keuze om je leven op een rustige, vredige en, wa en waardige manier te beëindigen, met of zonder gasten. Yeah. Het is althans de gedachte achter de controversiële project uh, Sarko. Uh, wet, een wettelijke grondslag heeft de legale toepassing van de technologie in Zwitserland. Uh, in, in de praktijk zal de dood, doodscapsule alleen van binnenuit kunnen worden geactiveerd... Door op, een, uh, door op een opgenomen videotoestemming en alleen door degene die zijn of haar leven wil beëindigen. De persoon, uh, persoon beantwoordt een aantal vragen om zijn identiteit te bevestigen... En voert een code in die 24 uur geldig is. Dan ligt er een knop op om zelfmoord te starten. De capsule loopt overigens vol met stikstof. Waardoor daalt het zuurstofgehalte binnen 30 seconden tot 1 procent. Waardoor de persoon bewusteloos raakt. En de dood treedt binnen 10 minuten op al door zuurstof en kooldioxide gebrek. En die kist kan je meteen gebruiken om te begraven. Ja, ja, ja. Ja, wat, wat slim, ja. Ja. Kun je daar nou al aandelen voor kopen? Kun je daar aandelen voor kopen? Ik denk het niet, uh, <laughs> nee, Tim. En ik weet... Weet je, het is... Een, het, als je het ook ziet, het is echt een capsule. Je hebt niemand naast je zitten. Ik ben bij vrij veel euthanasies geweest. Ja? Met, met mijn werk. Ja, maar er zit wel glas in. Dus je kan de omgeving wel ja, zien. Ja, maar je kan niet iemand vasthouden. En iemand nee. wil toch graag die... Uh, die, die, die, die, die touch hebben. Nou, dat ben ik niet met je eens. Mijn moeder wou bijvoorbeeld, het, eh, pas toen iedereen weg was, toen is ze gestorven, ja. Oké. Okay. Ik denk het heel bewust, dat mensen dat ook wel willen. Ja, dat, dat, niet maar willen. dat is meestal als je uh, een, een normale manier van overlijden hebt. Dan wachten ze meestal tot ze helemaal alleen zijn. Maar oh. bij je zie? Heb je toch altijd mensen die eromheen zitten. De hand vastpakken. Ja, en ja, ja. ja, ja je ja. door de haren en al dat soort dingen. Mee. Ja, er zit ook wat in inderdaad. Ja. dat kan me ook eens bij voorstellen. Ja. ja. Nou, dat was wat ik wat tot nu toe nog even had. Ik had, zag net iets voorbij komen. Dat kan ik ook wel eventjes van lezen. En voor de rest... Uh, kunnen we terug, terug gaan stijgen? Ik lees hier iets over corona. Wie is Steven van Gucht dan? Gucht. Geen okay. idee. Het is in België. Oh, in 41% Bel procent van de besmettingen in België wordt inmiddels veroorzaakt door de Omicron variant. Oh, je kijkt naar Belgisch blad. Het is Belgisch blad, ja. Het is, uh, ja. Een Belgisch blad, ja. Uh, heeft viroloog Steven van Gucht vrijdag bekendgemaakt in de persconferentie? Wat heeft hij bekendgemaakt? Cijfers kunnen terug gaan stijgen, zegt hij. Misschien moet je even helemaal naar links gaan. <laughs> ja, maar ik zie niet... Uh... Dat kan maar. Nee, Het mis een gedeelte van de... Ja. Van, de... <laughs> van, van, van, van, het, van het blad. Omgerekend tekenen dit de afgelopen week zo'n 3000 personen besmet zijn geraakt. in iets België dan, hè? Ja, ja. Uh, met de Omicron variant Vorige week waren dat er nog maar 700. Ofwel, zo'n 6% uh, van de omicron is binnen enkele dagen dominant in uh, België. Ja, ah, valt mee. In China waren het er 100.000 of zo. Omicron? Is dat in China? China is in lockdown omdat er 13 besmettingen waren. Ik ja, om... denk heel China in lockdown gegaan. Hè? Nee, die, die hele de... stad toch? Die stad van 11 miljoen, mil ja. miljoen mensen? Ja, ja. ja, ja. pak ja, het goed ja, aan. Nou, maar dat zouden wij niet willen hebben, toch? Ja? Nee, nee, nee, nee. Nee, nee. Maar voor dertien besmettingen. Ja. Yes. Nou, laten we toch wat uh, kerstliedjes draaien. Ja? ja, maar we gaan niet helemaal alleen. Nee, dus. maar uh, de leuke voor mij inderdaad, ja, ja. En dan gaan we een beetje afwisselen met wat uh, cabaretliedjes en zo. Dus, we beginnen met George Harrison, Dingedong. Oh, one, two. Ja. Bye. Lonely I remember looking at you then And I remember thinking that Christmas Must have been made for us Cause darling, this is the time of year When you really need love When it means so very So very, very much So it'll be lonely this Christmas Without you to hold It'll be so very, very lonely lonely and cold it'll be lonely this christmas without you to hold it'll be lonely this christmas lonely and cold it'll be cold so cold without you Christmas, everybody. Mooi, ja, hè? Mooi nummer. Denk. Ja, dat ja, vind ik ook wel. Ja. ja. Bam, bam, bam, ja, Het was een uh, heel leuk programma op de, op de radio, op de televisie. Ja, gisteren. Ja, gisteren, maar kan je terugkijken. Oh, ja? Je kan ja. het via internet ook bekijken. Oké. Okay. Het is het uh, wetenschappelijk jaaroverzicht met Matthijs van Nieuwkerk en Rob, uh, Robert Dijkgraaf. En dat was zo interessant. Het ging over dat uh, mRNA-vaccin natuurlijk. Ja. Van, ja, wat, wat eigenlijk... Waar het eigenlijk voor ontwikkeld is. Het is okay. niet voor corona natuurlijk, want het is twintig jaar geleden zijn ze er al mee begonnen. Maar het is meer voor malaria, hiv en uh, huidkanker en al dat soort dingen oh, okay. meer. Ja, ja. Ja. Om je lichaam daar antistoffen tegen te laten ja. maken. En uh, ze hadden ook over die nieuwe telescoop, die James Webb ruimtetelescoop. En besluiten ze het ook over van ja, wat, wat willen ze daar nou mee gaan zien? En uh, ja, wat kan hij beter als de hubble telescoop? Oh, is het opvolgen van de Hubble. Hij is ja, het opvolgen ja. van ja. de Hubble, maar hij werkt eigenlijk op een andere manier. Hij werkt met infrarood. Dus ze hopen dat ze vanaf de oerknal ook het ontstaan van de sterren uh, kunnen zien. Want er oh. is de oerknal en dan heb je een hele tijd niks. Dus ze hopen gewoon door dat zwarte dingen heen te kunnen kijken, oh, ze kunnen okay. ook planeten dan zien, ja, dus zo kunnen zo. ze kunnen ook zoeken naar planeten waar ja, de warmte of zo ja, ja, ja knap hoor. Ja. dus uh, ja, wel uh, was leuk ja, okay. heel interessant ja, dus dat, dus en dit is een heel leuk programma, echt een aanrader. gewoon even terugkijken op uh, op de uh, op MPO. Uh, yeah. En uh, op internet is het te uh, zien op wetenschappelijk uh, jaaroverschrift: terugkijken. En dan kun je het hele programma zien. Oké, ja. ja, ja. Dus. Ja, erg interessant, een aanrader. Nou, en voor de rest uh, heb ik wat goed nieuwsdingetjes opgezocht. En uh, wij staan in het krantje. Hij hebben het bezoekt, met foto en ja. uh, alles. Heb je ook het nieuws gelezen dat uh, in de Volkskrant dat uh, Erdogan, Je wil dat ze uh, Turkey in het Engels, hè, Turkije in het Engels, ja. anders gaan noemen? Oh ja, hoe dan? Ja. Erdoganals? <laughs> <laughs> maar inderdaad, Turkey is het een beetje, het heeft een beetje een negatieve klank. Het is niet alleen een kalkoen, maar het is ook een negatief iets in het Engelse taal. Okay. Dus willen uh, hun uh, regering of de pers is aangezegd uh, dat ze een andere term moet gebruiken. Iets met Turkije of zoiets wat ook. Ah. Moeten we maar eens kijken, ja. Dat kan je ook wel vinden. Ander woord voor Turkie. Huh? Ander, ander woord voor... Draai ik nog even uh, Bram Vermeulen met De Steen. Tot bevindt, altijd! Dus je tentje op in Mecca, pit vol vuur. Allah is groot. Er is leven, er is leven na de dood. Na de dood. Het zou leuk zijn, het zou leuk zijn mensen als jullie dat refreintje even zouden beantwoorden. Dus ik zing na de dood en dat jullie dan zingen na de dood. Ja, na de dood. Na de dood. Na de dood. Na de dood. Er is leven, er is leven. Laat het milieu de colleren krijgen, leven de CO2-uitstoot. Er is leven, er is leven na de dood. Rijd dus rustig door Oranje en geef extra gas bij Rood. Er is leven, er is leven na de dood. Ik ga zonder Deze les, toch? Hè? Ja, toch? Ja, zo bij aan het eind van het jaar mag dat wel eens gezegd worden. Ja. Ja. Ja. Nou, uh, Erdogan wil inderdaad af van uh, Turkey. En uh, de, de, ik lees er even een stukje voor. De Turkse machthebbers waren al jaren niet zo gecharmeerd van Turkey. De Engelse naam voor hun land. Want wie, uh, wie deze term opzoekt in het woordenboek, ontdekt dat hij onder andere, bete andere betekenissen heeft. Zo heb je naast de tamelijk onschuldige kalkoen ook de vertaling als flop, fiasco, lul, mislukkeling en stomme idioot. <laughs> Geen woorden waar de trotse Turken graag mee geassocieerd willen worden. <laughs> ja, ja. <laughs> eh, dus um, daar heeft Erdogan weer wat, wat op verzonden, dus dat wordt nu Turkije. Turkije of zo. Ja. ja. ja. ja. Dus, maar ik. Ja. Uh, yeah. Dus in plaats van Turkey moeten ze zeggen, made in Turkije. Tur Turkije, ja. ja. Turkije. Ja, ach. <laughs> ja, het is wel goed om daar eens over na te denken, Nederland heeft het er ook een keer gedaan. Heeft Nederland dat gedaan? Oh ja? ja. In plaats van Holland tegenwoordig. De Netherlands, hè? De Netherlands, oké. Okay. Ik heb nog één keer in de kamp volgens mij in 19… 90 jaar in New York aan, of zo. En toen zei hij, hoe, hoe kom je vandaan, volgens ze. Ik zeg, het Holland. Ze zeggen nou, dat bestaat niet. Toen moest ik inderdaad de Netherlands zeggen, ja. Maar Met Holland veel... is ook eigenlijk Noord- en Zuid-Holland alleen, hè? Ja, maar ja. ja. Meer is het ook niet? Ik heb niks gezegd, hè. Ik zeg het wel voor je. Ja, gelukkig. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus. Maar Holland is veel makkelijker. De Netherlands, de Nether, Nether. De Nooitland... Never, never, never, never, never. Lage ja. landen. I.T.A. Altijd... blijft toch moeder? Never. <laughs> Oké. Okay. Holland gewoon. Uh, museum H.D.M.Z. staat in het krantje. Is in zwaar weer gekomen. Oh. Wist je dat? dat is nee, en waarom? Er lijken zich donkere wolken samen te pakken boven het H.D.M.Z. museum. En dat heeft niet alleen te maken met een nieuwe lockdown. Eerder werd namelijk al besloten om na de tentoonstelling Colorful China... de deuren voor minimaal drie maanden te sluiten om zich te beraden... Op een, nieuwe, op een levensvatbare toekomst. Sinds de opening, bijna twee jaar geleden, zijn door het museum veel kosten gemaakt. Zonder dat daar serieuze inkomsten tegenover stonden. Ook de aanstelling van Marcel uh, Elsjan Wipper als directeur... Afgelopen voorjaar heeft het tij niet kunnen keren. Het is natuurlijk niet vol te houden... en uh, stichting uh, Gwenify, Gwenive, Gwenify, de moederstichting van H.D.M.Z... dreigt daarom nu de stekker uit het project te trekken... en de herbestemming voor het gebouw te zoeken. Nou, vind ik, dat zou ik wel jammer vinden. Ja. Het, uh... heb je die tentoonstelling gezien, moderne kunst uit China... Nee, ik heb hem niet gezien. Ik moet je ook heel eerlijk bekennen. Ik ben nog nooit in het HDMZ-museum ja, geweest. Ja, daar komt het door. Ja. ja, dus het is allemaal mijn schuld. Sorry. Sowieso. Ja, vind ik ook. Nee, maar het is een erg mooie tentoonstelling. Als je nog uh, gelegenheid hebt. Volgens mij ja. is die open tot eind van het jaar. Nee, schat. Hij is ook een lockdown. Dus oh ja, dat is waar. Ja. Alle museums zijn dicht. Ja, dan zeg je gewoon, nou, ik wil een interview doen. In Mag dat in het museum. Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Zou dat niet... Ja, ach. Nou, het is echt de moeite waard. Nou, misschien... Ja. Een, ja, wanneer wanneer is het voorbij? 8 januari of zo? 14. 14 januari. Nou, dan moet je... Nou ja, en daarna waren ze al voor plan om drie maanden dicht te gaan. Dus, oh. moet je heel eerlijk zeggen, ik een beetje zwaar hoofd in heb. Uh, ja, dat zag, deze manier. Ja. Nee, maar het, het is te moeite waard. Ja. ja. Dus, uh, ik heb nog wat positief nieuws van MST International. Heel goed. Patrick Saki uit Egypte is voorwaardelijk vrijgelaten. In Egypte is Patrick Saki voorwaardelijk vrijgelaten. Hij kon vijf jaar cel krijgen voor een artikel over discriminatie van koptische christenen. Daar kun je zomaar een gevangenisstraf voor krijgen. Ja. En in Libanon laat drie Syrische vluchtelingen vrij... In Libanon laat drie Syrische vluchtelingen vrij. De mannen kregen ook hun paspoort terug... zodat ze in een derde land asiel kunnen aanvragen. En de Saoedische Ali al-Nir is ook eindelijk vrij. Bijna tien jaar is de Saoedische activist Al-Namir -Nami -na vrij. Hij kreeg als jarige de doodstraf. En die voerde jarenlang actie voor hem? Nou, die heeft hem dus niet gekregen... En, uh... Ja, toch goed dat dit soort... Uh... Ja. En dan zie je toch dat, wat, dat, dat MSD best hele goede dingen doet. Ja. Is het nou een vereniging, een stichting? een, het is een stichting, ja. Actie Stichtingen? actievoerders. Ja. Heb je er wel eens wat voor gedaan? Heb je ergens wat een keer beklommen of zo? Nee, ik heb nog nooit wat beklommen voor ze. Nee? Oh. <laughs> nee? Nee, nee, nee. Nee, ik heb wel uh, brieven geschreven. Oh. Vroeger. Ja? Dat is al heel lang geleden. Maar voor uh, om mensen inderdaad politieke gevangenen vrij te krijgen... en dat soort dingen. Ja, ik kan me herinneren ook. is een penpel of zo, of wat ook, ja. ja. Ja. Goed ben je. En dat doen ze nog steeds, hoor. En, ja? uh, maar ik, ik doe er zelf helemaal niks meer mee. Nee. Nou, er... Je hebt nou tijd over misschien toch weer een goed punt om dat te beginnen. Goed voornemen. Ja, doe goed voornemen, doe het goed volgen. Dat heet. moeten we met Gerb bespreken. Het goede voornemens uh, begin januari. Ja. Dat wat mensen bellen en vragen, wat zijn de goede voornemens... Ja. Gert als je luistert, even opschrijven dat we het niet vergeten. Ja? <laughs> maar op zich is dat natuurlijk best wel heel erg goed. Uh, u kan ook bellen naar ons. Dan kunt u nu al in het programma komen. Heb jij goede voornemens? <coughs> Ja, maar vierde, prik, een plaatje maar vierde prik halen. Je vierde prik halen. Je hebt net een derde gehad. Ja, ik, ik heb de derde, derde nog ineens gehad. Nee, dan nee. loop je achter. Loop ik loop zwaar achter. achter, inderdaad. Ik loop zwaar ja. achter, ja. ja. Dus, uh... Heb je dit weer ook laten testen of niet? Net als vorige week? Nee, want ik ga niet naar mijn ouders toe. Oh. Vorige week ging ik naar mijn ouders toe. ja ja Ga je niet met kerst naar ze toe? Uh, nee. Oh. Nee, ze, ze gaan met z'n tweeën vieren. En, uh... Oh, wat ongezellig, hè? Mijn broer komt tweede kerstdag even langs. Dus, uh... Bij je ouders of bij jou? Bij mijn ouders. Ik wil alles weten? Ja, bij mijn ouders. Bij... Ja. En niet bij mij. Oh. Nee. nee. Ja, ze rijden toch nog auto's, vertelde je? Ja, vader heel gevaarlijk of zo? Mijn vader rijdt geen auto meer. Nee? Die heeft uh, zijn rijbewijs ingeleverd um, twee jaar geleden, onmiddels. Okay. Ja? En. Uh, ja, het was best wel vervelend. Hij heeft er nog steeds er heel veel last van, hoor, dat ja, hij vrijbewijs ja. niet heeft. Nee, nee, nee. Meer heeft. Maar het was inderdaad, het werd, uh, werd er niet te veiliger op. Uh. Nee, de weg werd er niet veiliger op. Nee. nee. <laughs> dus, maar goed, ik vond het heel knap dat hij dat gedaan heeft. Nou, dat zeker echt, inderdaad. Uh, dat is goed nieuws, hoor. Ja. Ja. ja. Dus. Nou. Ik heb nog een. Uh, Hans Lieberg, herkent u deze melodie? Die is een soort kleine quiz volgens mij. He? Ja. Gaan we die nu even draaien. Zo, dank u wel. Dat was een beetje het beste wat we in de aanbieding hadden, dames en heren. Voor Den Haag. Had u de stukjes herkend? Had u de melodietjes herkend? Zo... Maar ik heb ook geen idee, geen idee. Nee, ik dacht u kent die liedjes. Ik bedoel, Den Haag is een hele muzikale stad. Toch? Nee, het is een beroemde zaal hier, de Anton Philipszaal. Beroemde pianisten hebben hier gespeeld, dames en heren, noem er eens een paar. Wie heeft u hier gezien? Bibi. Nee, maar Bibi heeft hier ook gespeeld. Wat speelt Bibi, dames en heren? Piano. <tie> Piano. <tie> Dan had ik de doelgroep toch wel goed ingeschat, maar. Uh... Nee, maar hij speelt die stukken helemaal uit, hè? Daar is ook een publiek voor. Nee, hij speelt heel mooi. Als hij, als hij, als hij Mozart speelt, speelt hij het helemaal uit, echt zo. En er bijna. Ja, dat krijg je als je het helemaal uitspeelt. Dan wordt het lang, maar het wordt ook grappig meteen. Klassieke muziek is meestal niet grappig. Het is wel mooi en zo, en ontroerend, maar niet grappig. Bij Mozart moet je eigenlijk eerder ophouden. Ja, nee, maar het is ook, misschien kun je zelfs horen. Kunt u horen waar ik moet ophouden? Dat ik gewoon door, natuurlijk niet. Ja, dit is Mozart gespeeld door Vets Domino. <laughs> Daar is het niet alleen grappig, maar het wordt ook meteen popmuziek. Want Mozart was een beetje een, een, een popmuzikant. De klassieke muziek had je toen nog niet. Nee. Dat hebben wij uitgevonden. Hij wist dat niet. Mozart was echt een beetje, een beetje zo van. Kom op, yeah. Yeah, dig it, dig it, dig it. Wow, motherfucker, kom op. En zo was die. Die had dit zo, hè? Proteïnegebrek. Kijk je dat? De hey Mozart, al die lui. over improviseerde veel, echt. die niet opgeschreven, maar zo speelde hij het wel, hè. Dat is mooi, hè? klassieke muziek. Maar het is meestal te lang. Klassieke muziek is meestal niet in het Nederlands. Meestal in het Duits. Het zijn altijd Duitse stukken. Zauberflöten, Cosi van Toeten, Don Giovanni. Het is altijd Duits. <laughs> kent u een stuk uit het... Wat kunnen we even zingen uit de Zauberflöten, dames en heren? Wat kent u uit de Zauberflöten? Koningin van de Nacht? Een meedje, een weibje? Zing eens. De koningin van de nacht, kent u dat? Kunnen we wel even doen? Ja, maar dan gelijk. Dan gelijk, daar gaat hij.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 Kan niet meer. Vluchten kan niet meer, heeft geen enkele zin. Vluchten kan niet meer, Ik zou niet weten waarin. Hoe ver moet je gaan? In zaken of werk of in discipline. In jing of in jang of in heroïne. In status en auto en geld verdienen. Hoe ver moet je gaan? Vluchten kan niet meer. Hier in Holland sterft de laatste vlinder. Op En alle muziek die overblijft Is de supersonische boel Vluchten kan niet meer Ik zou niet weten waar Schuilen kan nog wel Heel dicht bij elkaar We maken ons eigen alternatiefje Met of zonder boterbriefje mijn liefje, mijn liefje, wat wil je nog meer? Vluchten kan niet meer Vluchten kan niet meer No marching tune from the enemy. Oh, I say it's tough. I have had enough. Can you stop the cavalry? was dat? Sorry? <laughs> Welk nummer was dat? Uh, een hele bekende. Stop de ja. Calvary van uh, Jonah Louis. Ja. Uh, in Zandvoort zijn alle geplande kerstzangen afgelast. Zo is er altijd op kerstavond is er een uh, samenzang op het Gasthuisplein bij het Wapen van Zandvoort. Uh, en gaat net als vorig jaar gaat het niet door. Aanvankelijk was er uh, enig optimisme dat er wellicht smiddags een kleine kring nog gezongen zou kunnen worden... met nieuwe virus Omicron groeit roet in het eten. En de organisatie hoopt dat er volgend jaar wel weer een warm ah, okay. kerstsamenzang ja, ja. is. En de enige kerstzang die nog net wel door kon gaan... was de uh, ensemble van uh, uh, Cantores uh, lati. In de dikke kleding, wat vorige, vorige Voor, week was. Ja, vorige week, vorige week zaterdag ja, was ja. dat, hè? Ja. Met het geld ophalen, ja? Ja. ja. ja. Dus. En uh, het VV is weg? Het VV is weg? VVV is echt Niet VVV, ja, nee. VV, maar nee. VV, ja, klopt. Alleen maar digitaal nog, ja? Ja, die is alleen nog digitaal te, ja. be te bereiken. Dus. Uh, de laatste Dermolanica, staat er in de krant. Ja ja, ja, ja, ja. Het is niet anders, toch? Dus. Nee, nee. Dus, Oké, okay. uh, en we gaan weer bijna naar het nieuws. Gaan we gaan weer bijna... Ja. gaan we dat maar eventjes doen. Gaan we daarna nog iets leuks doen? gaan we... Nou, vragen wat jij met kerst doet. Bijvoorbeeld. Oh, ja, ja, ik en ga wat, niet wat jouw nieuws van de week is. Ik ga niet mijn geheime recept verknappen, hoor. Nee, dat ga ik niet doen. Oh, nou... Van mijn moeders kant, Nee, dat... Uh. Nee? Ik moet nog even pieken morgen, dus... <laughs> Gauw naar het nieuws. Tot daarna. Tot daarna.